Clemens Peters met het NOS Journaal. Ruim 5000 vrouwen hebben gereageerd op de oproep van het Emma kinderziekenhuis om moedermelk te doneren. Het ziekenhuis hoopte op duizend vrouwen. Onlangs bleek dat in melk van moeders die corona hebben gehad, antistoffen zitten. Onderzocht wordt nu of de melk bruikbaar is om besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Vrouwen mogen zich nog steeds melden. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van vrouwen die 100 milliliter melk mogen doneren om te onderzoeken.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 De Duitse politie heeft gistermiddag op de ringweg van Berlijn een dronken man van een fietsenrek van een touringcar gehaald. De politie was getipt door de chauffeur van een sleepauto die de bus tot stilstand had gemaand. Onduidelijk is hoe lang de verstekeling al met de bus meelifte en waarom. De politie zegt dat de man geen duidelijk verhaal had omdat hij te dronken was. De 28-jarige heeft een bekeuring gekregen voor gevaarlijk weggedrag en zwartrijden. Het weer. Wisselend bewolkt bij 26 tot 32 graden. Later vandaag kan lokale pittige regen of onweersbui vallen met kans op hagel en windstoten. Morgen meer buien en dan wordt het een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Is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 Ladies and gents, this is the moment you've waited for You've been searching in the dark Your sweat's soaking through the floor And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore Taking your breath, stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for you, running at you It's only this moment, don't care what comes after Your fever dream, can't you see, getting closer Just surrender, cause you feel the feeling taking over It's fine! This is The Greatest Show hier bij ZFM Zandvoort op de ZFM Lunchroom. We zijn er weer van 1 tot 3 uur op deze donderdag 20 augustus is het alweer. We kijken naar buiten en dan zien we een bewolkte lucht. Maar straks om half 3 het weerbericht voor de zomerse tintjes aan deze uitzending. Uh, u hoorde Panic at the Disco met de cover van The Greatest Show. Een nummer afkomstig uit de musicalfilm The Greatest Showman. Een geweldige film, al zeg ik het zelf na hem afgelopen vrijdag, eindelijk te zien, gezien te mogen hebben. Uh, daarvoor al veel muziek uh, van deze film geluisterd. Uh, dat uh, ja, kortom gewoon geweldig is om uh, naar te luisteren. Prachtige nummers, zo ook deze, The Greatest Show. En dat zijn wij natuurlijk, uh, Lucie, The Greatest Show op uh, ZFM... ...met uh, de ZFM Lunchroom. Goedemiddag. En, uh, speciaal op de donderdag en de dinsdag, hè? Ja, zeker. En uh, de, sinds kort natuurlijk ook op de vrijdag... ...waar onze collega's Marja en Pim ook elke week weer hun best doen. Om daar een leuke uitzending van te maken... morgen ook weer van 1 tot 3 dezelfde zender, dezelfde tijd... Uh, uh, maar je hebt deze week ook weer iemand meegenomen. Ik heb, yes. ja, die was er dinsdag ook. Die was er dinsdag ook, ja, wat gezellig. Hij, hij wordt vast vast gast hier, denk ik. Dat was geen toeval. <laughs> Mijn broer Martin. Ja, nou, uh, ontzettend gezellig. En wie weet een ja. toekomstige ZFM-collega, wat je nu eigenlijk al een beetje bent. Maar dat uh, een beetje, wie ja, weet, ja, we geen, geen, geen speculaties op ZFM. Wij houden het bij de feiten. Nieuws uit Zandvoort en de regio bespreken we straks in de nieuwsflitsen. Uh, we lichten wat nieuws uit. Onder andere de enorme toename van het coronabesmettingen. Dinsdag uitgebreid al over gehad. Toch nog even aanhalen. Uh, dan ook nog over de ijsbaan in Haarlem. Die geopend is tijdens de hoge zomer. Ook tijdens de hittegolf. Daar is nogal wat kritiek op. Vandaag komt de rechter uh, met een uitspraak of deze ijsbaan uh, moet sluiten in uh, de zomer. Uh, opmerkelijk nieuws dat het opviel afgelopen week in de media bespreken we ook hier in de ZFM lunchroom. We hebben nog een liedje van Lucy. Uh, de, ja. Die toch een beetje, omdat het ook waarschijnlijk mijn laatste uitzending is, uh, oh, lekker je. toepasselijk is. <laughs> en uh, de Duitse toerist is er ook weer blij mee, uh, zeg ik alvast. Het is een gauw hoor. Jeetje. <laughs> uh, oh. Dan hebben we natuurlijk nog de artiest van de dag, kom ik zo op terug. We gaan nog even met oog en oor de badplaats door voor al het opmerkelijk, leuke, uh, opvallendste wat in onze badplaats is gebeurd de afgelopen week. Dankzij de Zandvoortse Courant zetten we weer drie items op een rij... Um, wat eten we vandaag? Ik heb gevraagd aan Lucie om me zo meteen iets klaar te zetten met aardbeien erin. En dan weten sommigen al welk nummer er klaar staat voor de derde week op rij. Ja, we gaan hem echt weer draaien. Um, Artiest van de dag, ik zei het net al, is deze week Demi Lovato. Um, uh, Demitria Devonne Lovato, zo heet ze voluit. Op 20 augustus 1992 geboren. Amerikaanse singer-songwriter, actrice, auteur en tv-persoonlijkheid. Na te zijn verschenen in de kindertelevisieserie Barney and Friends in 2002... kreeg ze bekendheid met haar rol als Michi uh, Torres in de Disney uh, Channel muzikale televisiefilm Camp Rock in 2008. Ja, dit is echt een beetje voor de jonge luisteraar... Uh, die ik uh, wel weet uh, dat sommigen uit mijn leeftijd daar naar, uh, nu luisteren. De soundtrack van de vorige film bevatte... Uh, yeah, This Is Me, Lovato's duet met Joe Jonas... Uh, dat een hoogtepunt bereikt in de top 10 van de Billboard Hot Top 100... Uh, ze heeft ook uh, duetten gemaakt. Zo ook deze lekkere zomerhit uit 2018. In de tweede uur komen nog twee nummers van haar zelf uh, in uh, deze ZFM Lunchroom. Dit is het nummer Solo, samen uh, opgenomen met Clean Bandit uit haar album What is Love. Uit 2018 dus, 20 weken hoog in de top 100. Een echte zomerhit van twee jaar geleden. En uh, we gaan daar even lekker naar luisteren. Welkom bij de ZFM Lunchroom. Is solo, solo. It was a So no Het nummer solo van uh, Clean Bandit en uh, Demi Lovade, dus uh, onze artiesten van de dag vandaag in de ZFM lunchroom. Uh, wij gaan even over naar het eerste item wat we even uitlichten in deze uitzendingen. En dat gaat over de flinke stijging coronabesmettingen in Zandvoort. En daar moet ik even bij zeggen: het is de grootste stijging uh, van het aantal nieuwe besmettingen in Zandvoort. Uh, tussen 10 en 17 augustus zijn er 24 nieuwe besmettingen uh, uh, geconstateerd... bij uh, Zandvoortse bewoners. Uh, een week daarvoor was dat <coughs> nog 11. En uh, ja, dat is dus een toename van 52 procent. Klinkt allemaal uh, <coughs> hartstikke uh, schokkend. En uh, zo kopte de Telegraaf ook dat Zandvoort een nieuwe coronabrandhaard zou zijn. Ja. Lucie. Ja, en uh, de burgemeester uh, David uh, Molenburg was duidelijk in zijn reactie... aan de Zandvoortse krant... Uh, alle nieuwe gevallen zijn in beeld bij de GGD... en er wordt met iedereen persoonlijk contact onderhouden. Momenteel loopt er wel een, uh, een bron- en contactonderzoek... waaruit best kan blijken dat de bron vrijwel... Uh, dat uh, vrijwel al deze besmettingen buiten Zandvoort ligt. De Zandvoort is geen ja, de... brandhaald volgens de GGD. Oké, okay. ja, want uh, inderdaad uh, goed in ieder geval dat, uh, dat de gemeente laat weten... dat alle uh, gevallen in beeld zijn... En uh, dat het dus ook blijkt dat uh, wat veel mensen misschien suggereren... dat het door het toerisme komt, maar de oorzaak ligt vaak toch ergens ja, het, anders. Zo werd vorige week duidelijk dat uh, een aantal zandwoorders die lid zijn van uh, de SV, uh, SV Zandvoort... Zandvoort ja. ergens een besmetting hebben opgelopen. Ja. Uh, het bestuur heeft daardoor ook meteen maatregelen genomen... en geen enkel risico, risico uh, willen, lopen, willen ja. lopen. En besloot alle activiteiten tot ja. 23... Augustus op te schorten. Ja, die mogen vanaf volgende week weer beginnen met trainen, inderdaad. En hebben uit voorzorg gewoon preventief gezegd: van, uh, We houden het. Uh, want ook natuurlijk omdat veel vrijwilligers daar werken. En die hebben dan natuurlijk ook vaak ja. nog andere werkgevers. Uh, uh, dus ja, ja dus uh, dat in, is extra, extra minuut, risico. Uh, net minuut. zoals wij bij de radio, wij moeten ook voorz extra voorzichtig zijn ja. uh, met onze vrijwillige uh, groep mensen. Um, maar inmiddels lijkt er dus alweer een uh, dalende trend in een aantal zeker. Uh, besmettingen in Zandvoort. Ja, en dat uh, gaat ook in lijn met de landelijke besmettingen die de afgelopen zes dagen al uh, in mindering is. Um, wij luisteren nog even kort naar een reactie van de burgemeester op de mediaberichten afgelopen week met betrekking tot coronabrandhaard Zandvoort. Beste inwoners van Zandvoort. In de media zijn berichten verschenen over de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in ons dorp. Dat past in een landelijke trend, een landelijke trend van meer besmettingen en met name jongeren die besmet worden. En Zandvoort staat zoals gebruikelijk altijd volop in de belangstelling, dus komt dat ook volop in de media. En ik begrijp dat dit bij u vragen oproept en zorgen meebrengt. Alle besmettingen zijn in beeld bij de GGD. De GGD heeft met iedereen nauw contact en ook wordt streng geadviseerd hoe om te gaan met de situatie. De GGD doet ook bron- en contactonderzoek waarbij niet uitgesloten wordt dat een deel van de oorzaak van deze besmettingen buiten Zandvoort ligt. Het heeft ertoe geleid dat in ieder geval op dit moment ook weer een dalende trend zichtbaar is van het aantal besmettingen in ons dorp. Ik ben ook blij en trots op een aantal ondernemers die op advies van de GGD vrijwillig besloten hebben om tijdelijk hun deuren te sluiten om verdere besmetting te voorkomen. Ik roep iedereen op. We leven in een gastvrij dorp. Houd je aan de regels. Laat je testen op het moment dat je je niet lekker voelt. We zien op dit moment dat het aantal gevallen weer daalt, maar dat kunnen we alleen vasthouden op het moment dat iedereen zich ook daadwerkelijk houdt aan de regels, zich laat testen en daarna ook de adviezen van de GGD goed opvolgt. Ja. I'm right. right.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 Racer, living through computers, only live, live, live, can reboot us? Oh, wake up everybody, no more sleeping in bed. Ja, Wake Up Everybody van John Legend hier op ZFM antwoord in de ZFM Lunchroom nog steeds natuurlijk. En ja, wat afgelopen week ook een beetje op, op, op, ons opviel als we zo met ogen en oor de badplaats doorgaan, is dat het weer nogal was omgeslagen. Vooral afgelopen maandag natuurlijk. Ben je nog een beetje droog thuisgekomen maandag? Uh, ja, ja, ja, gelukkig wel. Of was je maar, gewoon de hele dag thuis? Ik, ik, nee, ik moest, ik moest wel naar buiten en ik, ik ving een paar druppels op. En toen dacht ik van nou, ik kan er wel een paar water gaan doen. Dat was fout. Toen ging het te keren. Toen he? ging het erkeer. Ja, Ja, en ook flink inderdaad onweer hebben we allemaal mee kunnen maken. Maar ja, wat natuurlijk dan altijd uh, tot gevolg heeft... is een flinke bui en de straat staat dan meteen blank. En dat is voor inwoners van de, of bewoners van de, de Koningenweg En de Haarlemmerstraat uh, in Zand wordt natuurlijk uh, eigenlijk gewoon een gewoonte geworden... <laughs> als, er, ja, als er al een beetje extreme regen valt, dan staan die straten helemaal blank. Afgelopen maandag was het weer zover. Na een wolkbreuk kon er weer spreekwoordelijk gezwommen worden in de straat. Niet veel later brak de zon alweer door en was het water uh, alweer verdwenen. Uh, en was de, de overlast van het water dus ook minder dan dat we eerder hebben gezien. We hebben natuurlijk vorig jaar uh, toen met die hevige regenbuien uh, uh, wel extremere gevallen gezien uh, van wateroverlast. En de rest van de week viel het gelukkig mee met de, met de neerslag. Dus alleen maandag was het even extreem. In de Haarlemestraat en de Koningenweg. daar konden mensen dus zwemmen in de regen. En in de Keesumstraat, ja. daar hoefden ze niet te zwemmen, maar daar hielden ze een schoonmaakactie. Want niet alleen het strand is een vergaarbak voor gedumpt afval, maar ook het speelterreintje aan de Keesumstraat was toe aan een schoonmaakactie. En uh, Charissa Koning en Ibolia van Dijk stroopten hun mouwen op... en samen met de kinderen die aanwezig waren... vulden ze de vuilniszakken met troep... en uh, deponeerden dat in de daarvoor bestemde bakken. De kinderen kunnen dus nu weer lekker spelen op een schoon speelterrein. Nu maar duimen dat het ook schoon blijft. Uiteraard uh, een diepe buiging voor de twee doortastende dames. Ja, zeker. En uh, als, uh, als hier de microfoon uitgaat... dan gaan altijd de speakers aan in de studio... maar dat mag niet meer hè, op het strand. Ja, het is, uh, het is wel jammer dat er uh, zoveel beperkingen worden opgelegd. Maar uh, ja, deze is dan dat strandbezoekers... Uh, geen speakers of muziekinstrumenten, uh, alles wat klinkt... mogen meenemen naar het strand. Ere god dit uh, alleen voor Bloemendaal. Maar helaas nu ook voor Zandvoort. Het gebeurt... Het verbod geldt zelfs tot 1 oktober. De veiligheidsregio Kennemerland heeft muziek verboden op het strand, op zee... en op de zeeweg naar Bloemendaal-Aanzee. Ook op de boulevard Barnaar, boulevard de Vavage en boulevard Pallas Lood is muziek niet toegestaan. Dus eigenlijk kan je wel spreken van heel de Zandvoortse kust. En jij hebt net een speaker gekocht. Ja. Jij dacht van, ik ga... Ja, dat is, uh, Op een bankje de, zitten de, met mijn speaker. Mijn buren <laughs> weten het al. Die ah. <laughs> ja, denken, we zijn hier toch niet in Groningen? Nee. In ja. plek, maar door. Maar ja, Horeca-gelegenheden en terrassen vormen in uitzondering op het verbod. Dus ja, laten we dan gewoon lekker gezellig. Op het terrasje zitten. Op het terrasje zitten, terrasje het terrasje zitten, terrasje zitten en zitten. Wel, ja, ja, met anderhalve meter, hè? Ja. En eh. Uh, uh, uh, uh, ja, volgens de veiligheidsregio uh, was het ook zo dat er groepen mensen natuurlijk op afkwamen. Dat er ongeplande feestjes werden georganiseerd en waar er weer veel mensen op afkomen. En daar zijn de anderhalve meter mensen natuurlijk ook niet zo blij mee. Dus uh, zodoende. Ja. Ja, een nieuw, zijn we dit een nieuw hier. verbod. Uh, nou, tot 1 oktober, hè? daarna. Daarna, dan daarna we, dan mogen gaan we nog we weer helemaal los. 2 <laughs> oktober. Ja, helemaal los? Ja. <laughs> Kunnen we nog even nazomeren. Ja, nou als het, als het weer zo blijft, dan is het nog heerlijk. Uh, wij gaan weer even naar muziek. Dit keer een nummer van John Mayer. Het nummer in de Blood. hier in de Cedveh Lunchroom. Goed dat u luistert.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 never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water? Or is it always in the blood? How much like my brothers, do my brothers wanna be? a broken home become another broken family or will we be there for each other like nobody ever could will it wash out in the water or is it always in the blood i can't feel the love i want John Mayer met het nummer In de Blad, Een uh, prachtig nummer, al zeg ik het zelf. Hier natuurlijk in de ZFM Lunchroom van uh, ZFM Zandvoort. Wilt u nou ook een keer een, een, een dagje radio maken... kan je altijd aanmelden als vrijwilliger. ZFM Zandvoort.nl We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen, jonge mensen. Dat vooral natuurlijk. En gewoon iedereen die uh, graag zijn tijd uh, nog even wil besteden. Uh, uh, doe dat dan bij ZFM Zandvoort. Want uh, ja, het is uh, leuk uh, zo twee uurtjes in de week... 4 uurtjes in de week. www.zfmsanford.nl. De Facebookpagina staat ook altijd open. Maar wij gaan nu even naar de nieuwsflits. Want we blijven maar doorgaan. Uh, ja, Jij hebt een uh, ja, brandend uh, branden nieuws eigenlijk. Ja, ik heb een, een brandend nieuwtje. Uh, de, in de zuster die naar staat, uh, zijn vannacht uh, twee auto's zo goed als uitgebrand. Rond een uur of twee is de brand in de is de brand ontdekt en voor de aankomst van de brandweer... sloegen de vlammen meters hoog uit de twee geparkeerde auto's. Een omwonende heeft nog geprobeerd met een tuinslang het vuur te blussen... Dus, uh, totdat uh, de brandweer kwam. Maar ja, de, dat was niet toereikend. En uh, de auto's zijn, uh, moeten als verloren worden beschouwd. Ja, die zijn rijp voor de sloop. Zeg. Ja, dat ziet er niet goed uit. Zonder van, het zijn wel mooie auto's dan. Ja, inderdaad. Het ging onder andere om een Mercedes... En, ja, uh, En de, de oorzaak van de, de, deze hele toestand is nog niet bekend. Is hè? nog niet bekend, nee. Maar de politie is wel een onderzoek, uh, doet wel een onderzoek. Ja, uiteraard. Ze gaan sporenonderzoek doen. En uh, kijken wat er uh, ja. uitkomt. Is het aangestoken of is het een spontane ontbranding? Ja, dat van... het gewoon uit de auto zelf is gekomen. Dat zou ook wel een keertje kunnen. Maar uh, uh, mocht u nou iets gezien hebben in de zuster Dina Bronderstraat... dan roept de politie op... Uh, uh, rond twee uur s nachts, of je dan iets gezien hebt... roept de politie op contact op te nemen met de tiplijn 0900 8844. Alle tips. Zijn welkom. Dan gaan we even over voor de vaste prik op het nieuws naar Pluspunt. Ja, goed. Uh, we hadden er deze week uh, al over, over het succes... wat behaald is met een, uh, een handtekeningen, uh, inzamelingen... Uh, om het weer terug te halen naar Pluspunt in Nieuw-Noord. Ja, inderdaad. Ja, Vooreen konden de inwoners voor bloedafname en Trombosedienst. Terecht bij de afnameposten van uh, Atalmediaal van huis in het kostverloren HIK en pluspunt... door de coronamaatregelen besloot uh, Atalmediaal deze locaties te sluiten. Er kwam een nieuwe afnamepost in de hal maar deze bleek voor oudere inwoners slecht te bereiken. Ja. Ondertussen is een geschikte ruimte in pluspunt gevonden, coronaproof... die voldoet aan de RIVM-maatregelen zodat bloedprikken door uh, Atom Media op vrijdagochtend weer kunnen worden voorgezet. Om een lange wachtlijst te voorkomen... is het wel gewenst om online een afspraak te maken... via www.atommedial.nl. Um, ja. Er is wel bij te zeggen dat er maar één uur wordt vrijgemaakt per week... om, die, om deze ja, dienst te kunnen week, aanbieden. Ja. En, en daarvan vandaar die afspraken. En ja, in één uur is het natuurlijk... Uh, ja, dus niet al te veel. Dus uh, het, het, het succes is, het, is uh, vrij beperkt nog. Het is, het is iets in ieder geval. En uh, misschien is het de reden voor meer ruimte. Want ja, als ze er toch al zitten op de vrijdag... misschien zeggen ze zelf. dat op een gegeven moment, we doen er een uurtje bij. Uh, maar in ieder geval goed dat inderdaad... naar aanleiding van een petitie van Cor uh, dit weer uh, ja. terug is in Zandvoort-Noord. Want uh, ja, het is in ieder geval iets. Het is een begin. Het, is, is, het. Ja. het is een begin. Ja. En uh, protest heeft zin. dat uh, Laat dit in ieder geval weer zien. Uh, vreedzaam protest dan, hè? Uh, Mede door, mede door het warme weer van de laatste maand zijn ypes, uh, spintkever's weer actief. Vanaf juli zijn er 66 ipen besmet geraakt door de schimmel... die zich veelal verspreidt door wortelcontact. Nee, niet door handcontact, maar door wortelcontact. Vorig jaar zijn er ook al 77 bomen gekapt. En hoewel er uh, weer bomen herplaatst uh, worden... is de kaalslag goed in het straatbeeld te zien. Vele foto's daarover gingen ook al rond op uh, Facebook... met natuurlijk de nodige reactie daarop... De meeste iepen zijn meestal al groot en daardoor vallen de kale plekken naar de kant des te meer op in het straatbeeld van Zandvoort. Uh, daarbij zal aan het 11 uh, jaar oude groenbeleidsplan Maak Zandvoort Groen nog harder gewerkt moeten worden aan uh, een beetje de vergroening uh, van uh, Zandvoort. Natuurlijk wel uh, wat hard nodig is op uh, sommige plekken. Tevens zal zorgvuldig moeten worden omgegaan met het behoud van waardevolle bomen en waar mogelijk een, uh, een forse formaatboom boom terug te plaatsen. En dat er wel echt een boom staat en niet uh, zo eentje die bij mij in de straat staat uh, met één zuchtje wind uh, weer helemaal koud is. Maar dat even terzijde. Om verdere verspreiding van de Iepziekte vo uh, te voorkomen, is het belangrijk dat elke boom een mondkapje draagt en uh, dat ze geplaatst worden op anderhalve meter afstand. Melding of vragen over zieke Iepen kunt u doen via spaarlanden 023 7517200. En over die mondkapjes en die afstand was natuurlijk een grapje, maar ja, een beetje luchtig, uh, dat mag het wel zijn. Uh, denk ik zomaar. Uh, wij gaan even naar muziek en uh, ja, het leven gaat niet altijd over rozen, maar dit mm. nummer wel. Dit is uh, Zaz met het nummer La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche.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 Sa place, des ennuis, tes chagrins s'effacent. van Zas, om een beetje nog uh, lekker in de zomerse sfeer te blijven, al zeg ik het zelf. La Roos, hier op ZFM Zandwoord bij de ZFM Lunchroom. En ja, wat altijd natuurlijk een uh, mooi gebaar is, uh, is de gebarentolk uh, tijdens de persconferenties. En wie de afgelopen twee weken ontbrak, was onze eigen... Irma Sluis. Irma ja. Die ontbrak gisteren, ja. ja ik heb de, gisteren. de Haagse gebarentolk Irma Sluis zal worden geëerd voor haar inzet tijdens de coronacrisis. Okay. Haar verdiensten tijdens de afgelopen maanden komen aan bod... tijdens een talkshow in het Museum Beeld en Geluid Museum in Hilversum. Uh, Heelver. ja. Ja, de bijeenkomst vindt plaats op 2 september. De presentatie, presentatie, presentatie is in handen van Harm Edens. Ja, dit was het nieuws. Ja. Ook Orgel, Joke en Bo van Erven-Torens zijn aanwezig... om te praten over ja. hoe zij de coronatijd hebben ervaren in de media. Ja. Irma Sluis werd al eerder geëerd met een eigen lied. En mogelijk wordt er een nieuwe zeesluis naar haar ja, genoemd. Ja, de Irma Sluis. Ja, Sluis. Sluis. Sluis. Ja, dat klinkt wel. Ja. Sluis. Sluis. Sluis. Sluis. En uh, ja, is, dan ook, is er dan ook Sluis. Sluis. iemand van het wegsluis? Nee, dat is weer iets anders. <laughs> uh, maar, uh, ja. hey, ik heb de gisteren gemist. Ja, dinsdag. De, uh, ja, dinsdag. dinsdag. Ja. ja, en ook vorige week al, hè, dat, uh, de eerste vraag die ik altijd stel op Twitter is: uh, Irma er vanavond? Nee. Nee. Was dus waar was ze ja. dan? Waar was er dan? Wat was Weet er ik dan? niet. Misschien heeft ze ook vakantie. Wacht, er staat hier iets. Er staat hier ja, iets. Ja, ja ze was er niet. Ze was niet beschikbaar. Ze was niet beschikbaar. Nou, ja, nee, wel, ja heel erg. Nou, ik vind in ieder geval wel die eer aan Irma sluis is op zijn plaats oh. gewoon een mooi gebaar. Dan gaan we. Over naar het nijntje, nijntje jub munt Want ter ere van de 65e verjaardag uh, krijgt Nijntje ook een cadeautje. Jij, uh, nijntje krijgt een uh, jubileummunt, De Koninklijke Nederlandse Munt in de introduceert drie speciale munten ter ere van de 65e verjaardag van het Konijn Nijntje. Ja. De eerste munt wordt geslagen op 23 augustus. Dat is. Uh, de geboortedag. De geboortedag van bedenken Bruna ja. van Dick. In totaal zullen 15.760 munten worden uitgegeven... door de maker van het Nederlandse muntgeld. Dat klinkt veel, maar het zijn toch wel unieke exemplaren. Het is wel heel erg leuk. Ja, zeker. Ja. En uh, misschien een leuk kerstcadeau, hè? Nijntje als konijn. Nijntje als konijn of de Nederlandse <laughs> ja. ja. jubileummunt Ja, en dan uh, ja. daarna meteen even Joep van het Hek draaien. Nee. Oké, okay. we gaan door naar het volgende... Zondag met Lubach uh, stopt. Uh, dat staat tenminste, Wat vervelend. Dat staat tenminste in twee, uh, op twee bladzijden beschreven... van zijn nieuwe boek uh, Store Center van Arjen Lubach. Presentator Arjen Lubach zegt in zijn boek... Uh, te stoppen met zijn succesvolle programma ZML. Volgens Lubach komt het er... Uh, uh, omdat hij op het oogtepunt wil stoppen. En uh, de, de geschikte items die hij niet meer kan vinden voor het programma. Uh, er komt nog wel een twaalfde seizoen. Uh, eind september gaat die van start weer met tien nieuwe afleveringen. Het boek gaat uh, slechts twee bladzijden over het stoppen van het programma. De andere 250 staan beschreven met twee jaar aan ervaring... van het, van het bestaan van Arjen Lubach, uh, 2018 tot nu. Vanuit zes verschillende plekken geschreven... schrijft hij een ongebruikelijke uh, persoonlijke relaas. Zet hem al muziek, comedy, politiek, uh, het leven en de, en de liefde... luidt de achterflap van het boek. Uh, de 40-jarige presentator zegt wel te willen blijven werken... met het team dat hij al bij het programma betrokken was... Het is echter nog niet bekend of er al aan een ander programma uh, wordt gewerkt. Uh, zondag van Lubach werd uh, sinds 2014 uitgezonden... en vergaarde iedere seizoen meer kijkers... mede dankzij enkele vi virale video's als America First, The Netherlands Second. In 2017 won hij ook de gouden televisering. Uh, dan uh, draaien we nu even een toepasselijk nummer... want uh, hij was altijd uh, de beste op zondag... en daar nu het nummer uh, van Surfaces, het nummer Sunday Best. Hey, filling. can be a better day despite the challenge all you gotta do is leave it better than you found it it's gonna get difficult to stand but hold your balance i just say whatever 'cause there is no way found it everyone falls down sometimes but you just gotta know it Ik up and nothing works you feel surrounded gotta give your feet some gravity to get you grounded keep good things inside your ears just like the waves and sound it and just say whatever cause there is no way you're grounded everyone falls down sometimes but you just gotta know it'll all be fine Shine on my Sunday bed Nummer Sunday Best hier op ZFM Standwoord van uh, Surfaces, dus uh, in de ZFM Lunchroom. En ja, wat ik elke week vraag aan mijn zuid is: neem even een uh, leuk nummer mee. Deze dit keer is uit 1963 van uh, Freddie Queen. Uh, Quinn. En hij is wel een beetje toepasselijk voor deze uitzending. Ja, want het uh, was jouw laatste uitzending en jij had het erover. En toen moest ik denken aan uh, dit nummer. En uh, voor de grap heb ik het uh, doorgezonden. En uh, jij uh, hebt heb er... hem opgepakt. Ja. Jij hebt hem lekker opgepakt. Dus voor, voor heel veel ouderen onder ons zal die, uh, zal die heel bekend zijn. En ja. uh, terug denken van: oh jee, dat nummer was er ook nog. En Hij, uh, Hoe heet ik, het nummer? Het, het, het, het, het Jonge Kombout Wieder. Jonge Kombout ja, kom Wieder, inderdaad. Ook voor de Oosterburen, hè? Uh. Ja, ja, ja, zeker, dan, ja, ja, ja, ja, zeker. Speciaal uh, voor hen. Het uh, scoorde ook hoog in de hitlijst. Uh, had ik even, nog even snel opgezocht. Een nummer dus uit 2000, uit 1963. 1963. Jonge, kom wieder van Freddie Queen. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. Hier komt-ie. Jonge, kom baldwieder. Wieder, bald nach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 Queen, met uh, Freddy Quinn met, uh, Freddie Quinn, met uh, jonge combat wieder, ja, dat uh, kom ik zeker nog wel. Het <laughs> dus, uh, <laughs> uh, was een grapje. Hè? Ja, ja een heerlijk nummer al zeg ik het zelf, ook als je oh, uh, al 57 jaar oud, is, maar dat uh, nog steeds lekker op te draaien, zeker in uh, ZFM. Uh, wij gaan even naar een stukje humor, want dat hoort erbij uh, bij Lunch doen. Wij houden het graag lekker luchtig uh, op de standwoordse eter. Uh, met dit uh, dingetje wat we vorige week niet konden uitzenden, maar deze week dus wel plaats voor is, is van uh, Chris Mann. Met het nummer My Corona. En uh, ja, is gewoon lekker uh, een beetje satirisch, een beetje niet te serieus. Met een knipoogje naar dat hele gedoetje waar we allemaal mee te maken hebben. Toilet paper, toilet paper, toilet paper I'm out of toilet paper, it's my corona I need toilet paper, toilet paper, toilet paper I'm out of toilet paper, it's my corona Got to make a grocery run, well that sounds fun Why am I out here risking my life, corona? Where's a goddamn parking space? Shit, I touched my face Wait, I think I finally got my corona Stop it, don't be panicked, go inside No organic? Oh no, oh no Jesus Christ, now I panic, I'll die, I, I, I, I, yeah. my, my, my, my, Corona, corona. Our toilet paper, it's my Corona Don't come any closer, huh? I'll mess you up I'm just coming in for some what? white Corona Brokers full of empty shelves Ah, what the hell? Yes, I'm stocking up on boxed what? white Corona Nothing's making sense, no more friends, no more basketball kids My, my, my corona. My, my, my, my, my corona. corona. I need toilet paper, toilet paper, toilet paper. I yeah. toilet paper, it's my corona. Toilet, I need paper. toilet paper, toilet paper, toilet paper. <coughs> powder, toilet paper it's yeah. my corona. When you gonna get to me, get, get to me. Is it just a matter of time, corona? Will I kill my family in quarantine? Yep. Or is it Tired of love song, start of love song, start of love Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, up oh. So tired of love song, start of love song, start of love Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, Up oh. Party, trying my best to me some nummer I'm So Tired van Loof en Troy Sivan hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dat nummer daarvoor natuurlijk een beetje humor uh, in de uitzending. Ja, ik wist niet dat iemand zo gepassioneerd over toiletpapier kon zingen. <laughs> hebben jullie... Uh, ja, hij is leuk. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. heel erg leuk. En uh, ook natuurlijk gewoon nog hebben dat kleine sneertje naar Donald Trump tussendoor. Is altijd genieten. Uh, maar hebben jullie alweer uh, genoeg toiletpapier in huis voor die mogelijke tweede golf? Ja, ik heb, uh, ik heb uh, vier pakken nu. Vier pakken, zo, oh, dat, dat is, uh, dat is behoorlijk hoor. Ik, uh, dat is denk ik wel zeker bovengemiddeld. Ja. Daar zou je zo een nummer over kunnen schrijven, denk ik. <laughs> en jij ook succes? Rollen. Alleen. Geen pakken. Ik, uh, gewoon, uh, gewoon losse ik rollen. Ben niet nee, wat heb jij dan? Wat gewoon losse, ik weet Wat heb jij, ik, ik wat heb niet. jij hier alvast voordat het gebeurt? Twee weer. volgens mij. Twee. Dus ik moet zo weer even halen. <laughs> <laughs> nee. Uh, in ieder geval, wij gaan op naar het tweede uur van uh, deze ZFM doen. met nog meer uh, nieuws uit Zandvoort in de regio. Onder meer dat uh, het circuit Zandvoort uh, haar naam gaat veranderen. Weet je nou een leuke nieuwe naam voor het circuit Zandvoort? Niet echt dat ze daar iets mee gaan doen, maar gewoon leuk voor deze uitzending wel. Uh, stuur dan een appje naar 023 uh, 5730393. En uh, wie weet komt jouw suggestie wel in deze uitzending. We lichten nog even de ijsbaan Haarlem uit en uh, draaien daarna een ijskuiknummer. Uh, de artiest van de dag komt weer voorbij en we weten weer wat we gaan eten vandaag. Maar eerst... Dus als afsluiting van het eerste uur van ZFM Lunchroom. Uh, een nummer uit het nieuwe album van Taylor Swift. Uh, hier is het nummer August. Veel plezier. Tot zometeen om twee uur. air and the rest on your door. I never anything more. Or whispers of are you sure? Never have I ever been And I could write my name on it But you call when you're back at school I remember thinking I had you But I can see it's lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never mine And I can see it's twisted Bed sheets are getting sipped away like a bottle of wine. Cause you were never